Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Russische onderminister van Defensie is opgepakt vanwege het aannemen van steekpenningen. Het gaat om Timor Ivanov, een van de twaalf onderministers van Defensie-minister Shoigu. Hoeveel geld Ivanov zou hebben aangenomen en waarvoor, is niet bekendgemaakt. Hij werd door de anticorruptieorganisatie van de overleden oppositieleider Alexei Navalny in verband gebracht met bouwprojecten in de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol. Ivanov zou een luxe leven leiden, terwijl hij dat volgens zijn officiële inkomen niet zou kunnen betalen. Voor het eerst komt er een groot onderzoek naar de effecten van de gijzeling in Bovensmilde in 1977. Bijna 47 jaar geleden drongen vier Zuid-Molukse jongeren een basisschool binnen... en gijzelden dagenlang ruim 100 leerlingen en vijf leerkrachten. In dezelfde tijd was de treinkaping bij de punt slachtoffers zeggen dat ze nog altijd geestelijk en fysiek last hebben van de gijzeling en de lange nasleep daarvan. Landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. De 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman. Hij lobbyde bij de andere bondscoaches om de regels veranderd te krijgen. En Nederlandse artiesten maken zich zorgen over apps waarmee muziek kan worden geproduceerd op basis van kunstmatige intelligentie. In het AD zeggen ze bang te zijn dat artistieke elementen als melodie, stijl en stem worden gestolen. Een van de apps die wordt genoemd is Udio. De tool die gebruikt de bestaande muziek om het algoritme te trainen voor het produceren van muziek. Weer nog vannacht opklaringen, maar ook een bui. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen bewolkt en dan is ook een bui mogelijk met hagel. Ook wat zon en maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Ritme. Ritme. Ritme van ZFM. ZFM. It takes That's the way it is It's the way Keep my